Door een stroomstoring rond station Rotterdam Centraal... heeft het treinverkeer rond Rotterdam een paar uur stilgelegen. De storing begon aan het eind van de avond en was rond half vier vannacht voorbij. Vooral veel voetbalsupporters waren gedupeerd. Op Rotterdam Centraal waren veel supporters die naar de wedstrijd Feyenoord-Dordrecht waren geweest. Alle reizigers zijn met bussen vervoerd. Het weer, lokaal nevel of een mistbank... Overdag flinke perioden met zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt hooguit 18 graden. Morgen en zondag blijft het zonnig. Het gaat wat harder waaien. Alleen in het zuiden valt zondag misschien een bui en zijn er meer wolken. Dit was het NOS Journaal. A ah, en de Geen files, wel kans op mist. Vooral in Limburg komen mistbanken voor. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 27 september. De dag na twee dagen van handreikingen en welwillendheid in Politiek Den Haag. En de dag waarop we tegenover het Binnenhof... in onze Haagse studio de balans opmaken. Want we constateren dat niemand nog echt bewogen heeft in Den Haag. De deuren stonden open, wagenwijd of op een kier. Maar die gaan nu dicht om achter de schermen te kunnen onderhandelen. U hoort alle hoofdrolspelers vanochtend... en de belangrijkste voor de komende dagen... minister Dijsselbloem van Financiën. Want hij is degene die moet gaan zorgen voor een akkoord met de oppositie. Verder vanochtend aandacht voor Syrië. Amerika en Rusland zijn het eens over een resolutie... over de vernietiging van de chemische wapens van Assad. Correspondent Wessel de Jong praat u bij. En aandacht voor dat bizarre verhaal uit Qatar volgens onderzoek van The Guardian bij de voorbereidingen van het WK Voetbal... in 2022 sprake is van moderne slavernij. In onze uitzending Human Rights Watch... en de internationaal adviseur van vakbond FNV. En Minor Remmers die is aan de kust met schep en emmer. In Katwijk maakt al een ontakelde indruk. De strandtenthouders ruimen al ruim voor de herfstvakantie alles op. Straks meer over waarom er hier geen hete herfst komt. Muziek hebben we ook vanochtend onder meer van Maroon 5. Oh, yeah. Zeven minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Het kabinet gaat met de oppositie onderhandelen over de begroting voor volgend jaar. Dat is na twee dagen het resultaat van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. De oppositiepartijen probeerden de afgelopen twee dagen toezeggingen van het kabinet te krijgen, maar zonder veel resultaat. En dus mogen ze het volgende week opnieuw proberen. Premier Rutte. Ik heb de minister van Financiën gevraagd dit te organiseren. Alle partijen in de Kamer krijgen telefoon. Ik verwacht en hoop tenminste dat de partijen met tegenbegrotingen en constructieve gedachten, ook in de zin van amendementen, et cetera, zullen verschijnen. Om te komen gezamenlijk tot een breder draagvlak voor de begroting voor 2014. En dat bredere draagvlak moeten de partijen dus samen met minister Dijsselbloem gaan creëren. Dat kan nog moeilijk worden, want de ideeën van de regeringspartijen en de positie liggen ver uit elkaar. Ik weet wat die partijen willen. Dat hebben ze namelijk zelf op papier gezet en dat hebben we deze week gekregen. Maar het laat zich niet allemaal even makkelijk met elkaar verenigen. Dus je kunt het met elkaar eens zijn in zo'n debat dat het kabinet in beweging komt. Maar welke kant de beweging op gaat, daar zijn de verschillen nog vrij groot. Het is dus niet vanzelfsprekend dat ze er volgende week uitkomen. Veel partijen vinden het onduidelijk wat er nou precies nog kan veranderen in de plannen. d 66 leider Pechtold bijvoorbeeld, die was kritisch. We hebben de premier hier vandaag zien optreden als relatietherapeut van de heren Samson en Zeilstra. Als woordvoerder van Eurocommissaris Olly Reen. Als zetbaas van de heren Wintjes en Heerts. En dat was een knappe vertoning, maar leefde ons geen duidelijkheid. En ook Buma van het CDA had op meer gehoopt. Ik moet toegeven dat ik vandaag had gehoopt... dat de premier meer stappen zou zetten. Hij weet dat hij een minderheid heeft, zeker straks in de Eerste Kamer. Hij weet dus dat hij zijn beleid moet aanpakken. Ook, ook op inhoud, omdat het gewoon zo niet werkt. En hij blijft toch te veel steken in dat anderen met hem moeten praten... over zijn keuzes. Het gaat om andere keuzes. En over die andere keuzes mag de oppositie dus de komende tijd... met minister Dijsselbloem in onderhandeling. De VN Veiligheidsraad gaat vandaag stemmen over een resolutie over Syrië. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry bereikt een akkoord met zijn Russische collega Lavrov. Uh, I was pleased to have a meeting with uh, Foreign Minister Sergei Lavrov, uh, and we did reach uh, agreement with respect to the resolution uh, to the removal and destruction of chemical weapons from Syria. U hoort het, chemische wapens in Syrië zullen dus worden weggehaald... maar hoe dat precies wordt afgedwongen is nog niet duidelijk. Nog meer nieuws uit New York. Binnen een jaar moet er een akkoord zijn over het Iraanse nucleaire programma. Dat blijkt na overleg tussen de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Zarif... en zijn collega's uit Amerika, Rusland, China, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Vooral de Europeanen waren opgetogen na afloop. U hoort de Britse minister Haig. I think they... The tone and spirit of the meeting we've had has been very good and indeed a, a big improvement on the tone and spirit of previous meetings on this issue and I pay tribute to Minister Zarif um, for that. Uh, there has been agreement on detailed negotiations uh, to take place within the next three weeks. En die onderhandelingen zijn half oktober in Genève. Goed nieuws, maar de Amerikaanse minister Kerry benadrukte wel dat er veel vragen zijn over het nucleaire programma van Iran en dat er dus nog werk te doen is. So we will engage in that work, obviously, uh, and we hope very, very much, all of us, that we can get concrete results uh, that will answer the outstanding questions regarding the program. In Brummen in Gelderland heeft een uitslaande brand een meubelzaak, een dierenkliniek en een woning in de as gelegd. Je hoort een woordvoerder van de brandweer. Omstreeks 12 uur vannacht is er een brand ontstaan in een meubelzaak in Brummen, in het centrum van Brummen. De meubelhal is helemaal verwoest en het vuur is overgeslagen naar een dierenkliniek met daarboven een woning. En dat pand is ook helemaal uitgebrand. Even na vieren was de brand onder controle. Niemand raakte gewond. En in de dierenkliniek waren gelukkig geen dieren aanwezig. Tot zover het nieuwsoverzicht. Dan kijk ik met u in de kranten. We beginnen met de Volkskrant. Ik ligt hier voor me in onze studio in Den Haag. Het is nog donker buiten. Wordt u rustig wakker. Deal oppositie, ver weg, schrijft de Volkskrant. We zien daar op de voorpagina een foto van Diederik Samsom. Bijna in een innige omhelzing met premier Rutte. Hm. Wat dat nou moet betekenen? De Telegraaf. Rutte schuift alles door volgens de krant. Druk op coalitie neemt toe, net als de irritatie bij de oppositie. En die irritatie is prachtig weergegeven in een foto. Die uh, staat ook op de voorpagina. Daar zien we Rutte. Staat... Uh, op zijn positie in vak K. En schud de hand van Pechtold, die kijkt nou, verbouwereerd en geïrriteerd. Op het gezicht van Pechtold schrijft de Telegraaf dan ook... is af te lezen dat hij helemaal niet tevreden is... met het resultaat van het marathondebat. Dan het ND, spinnen, ruziën, babbelen. Alles tegelijk gebeurt in Den Haag. Het vergezegd van Rutte is interessant... en niet af te doen als een liberale illusie. Oh, dus het commentaar van het ND. Er is ook ander nieuws in de kranten. Bijvoorbeeld op de voorpagina van het AD. Eh, ouderen lopen duur notaris plat volgens de krant. De AWBZ zet aan tot wijzigen testament. Ouderen proberen massaal aan de eigen bijdrage in de AWBZ te ontkomen. Door het testament aan te passen willen ze voorkomen... dat ze extra moeten betalen voor bijvoorbeeld de opvang... en het verblijf in een verzorgingstehuis. Drukt dus bij de notaris. En het FD constateert in een soort reconstructie van de ondergang van OAT, de tour operator dat het bedrijf verscheurd is geraakt... over hoe het bedrijf nog te redden zou kunnen zijn. Commissarissen botsten met de familie ter haar. Dat zijn de oprichters van OAT. En stapten vervolgens voortijdig op. En daarna, u weet het, werd het einde van OAT bekend. Tot slot nog even naar NRC Next. Op de voorpagina daar de bekende gele boemeltrein van de NS. Na de debacle met de Vira kreeg de NS tijd voor een alternatief plan. De NS wil met Intercities nu over de hoge snelheidslijn gaan rijden. Vandaag bespreekt het kabinet dat plan. Zonder Vira kan het natuurlijk ook. Al dus NRC Next. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Kijk Katie Tenstal, Suddenly I See. En wat ziet Minor Remmers daar aan de kust vanochtend? Maino, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het is meer een soort ontakeld strand. Vind ik het in Katwijk aan zee. Het is uh, net alsof hier een kleine oorlog gevoed heeft. Omgevoeld zand. Diepe sporen. Karren. Hier allemaal vuilnis. En dan nog, ja wat ooit een vrolijke strandparasol was. Waarschijnlijk gesneuveld deze zomer in de strijd. Let op, Lara, ik ga Katwijk deze ochtend met Stockholm verbinden. Want waarom hm? ruimen de strandtenthouders... ruim voor de start van de herfstvakantie... dit weekend wordt het nog prachtig weer... al hun strandtenten al op? Daar straks achter mij een grote hijskraan, oranje zwaailichten... takelden de laatste cabines alweer van het strand af. En hier... Strandtent het strand ook al half afgebroken. Het heeft alles te maken met wat je ondertussen ook hoort. De zee. In Stockholm verschijnt vandaag waarschijnlijk het vijfde klimaatrapport. Goed, misschien valt het mee, maar toch de zee stijgt. En dat is in Katwijk een probleem. Want 3000 huishoudens wonen buiten dijks. Ik wist dat ook niet, maar de oude dijk loopt dwars door Katwijk heen. Kortom, met een stijgende Noordzee achter mij loopt het allemaal volgens de statistieken gevaar. Vandaag start dan ook de Dijkschouw. Prachtig Nederlands woord is dat: de Dijkschouw. Dat heeft alles te maken met het controleren van de dijk. En er komt een nieuwe dijk, er komt hier een enorm kustwerk. Ze gaan een nieuwe dijk aanleggen... zodat die 3000 huishoudens binnen Dijks komen te wonen. En die werkzaamheden die moeten vlot starten. En daarom is de strandenthouders gevraagd om een maand eerder te stoppen. Terwijl ze ook al zo'n slecht voorjaar hadden. Straks maar eens horen of ze ook nog een beetje... op z'n Hollands gecompenseerd worden. Ja, jammer is het wel. Het maakt een beetje een verlaten indruk, maar blijkbaar is het nodig straks. Onder andere het Hoogheemraadschap die komt uitleggen wat ze hier precies gaan maken in Katwijk. Maar ook de strandtenthouder die dus een maand eerder al de boel voor gezien moet houden. Hmm. En het maakt een beetje een desolate indruk. Een warme herfst wordt het in ieder geval niet op het voormalige gezellige strand van Katwijk. Maar als het goed is, komt alles in het voorjaar weer keurig netjes terug en ziet de boulevard er nog mooier uit beloven de plannen. Nou, ben benieuwd vanochtend. nog Remmers dus aan het strand, maar dan wel een leeg strand. D66 verklaarde het vorig jaar tot een van de topsectoren van onze economie. National Geographic maakte een documentaire over deze Nederlandse miljoenenbusiness. En nu is er ook nog een boek. Het gaat over 25 jaar dance in Nederland, geschreven door Mark van Bergen. In 1987, a couple of househeads from Chicago stumbled across a piece of equipment that would kickstart a musical revolution. Roland TB-303, Asset Bucky. Het apparaat wat echt voor domwenteling heeft gezorgd. This here is a Roland TB-303 bassline. Dat was eigenlijk een basapparaat, voor basgitaristen, maar door een kleine schare producers opgepikt. Het heeft een waanzinnige muziekstijl opgeleverd, een, een miljardenbusiness. Ja, dat is een enorm exportproduct. En hoe komt het dat Nederland daar zo goed in is? Dat gaat heel ver terug. Al, al heel vroeg lag er hier een netwerk en infrastructuur van labels, dj's, clubs, promotors. Een klein landje wat, wat internationaal gefocust is, wat altijd het beste uit de wereld heeft gehaald en vervolgens volgens een eigen ding mee heeft gedaan. Kijken wat werkt ook en het goed uitventen, daar zijn we heel goed in. ...to another edition of Thunderdome! Thunderdome. Thunderdome is het concept, want het was meer dan een feest. Het waren CD's en merchandise. Thunderdome was het concept wat, waarmee ID&T de stap naar schaalvergroting in de dance heeft gezet. De voorwaarden voor de export, de grote export? Ja, nou, ze zijn daarna ook gigantisch op hun bek gegaan met, met een aantal dingen. Uh, hebben zich opnieuw moeten uitvinden, maar uh, die lessen die ze toen geleerd hebben waren hele belangrijke. En, uh, ja, dat, dat zegt Duncan in mijn boek ook. Met Duncan Stutterheim, Duncan, de baas ja, van uh, ID&T? de was de basis van een grote bedrijf. dance, wat is het tegenwoordig? Want er zijn zoveel genres en subgenres. Het is nog steeds een, een, een magische factor. Ik bedoel, wat inhoudelijk, qua muziek en smaak, kun je er vinden wat je, wat je vindt. Maar het is nog steeds de energie, het feest op de dansvloer, is er nog steeds. Het is veel groter geworden en eh, commerciëler. Maar in de underground, daar gisteren het nog steeds. Daar is nog, ook nog steeds gewoon feest, net als vroeger. En wat dat betreft is de kern nog steeds in stand. Be a part of history. Ecstasy. Zonder ecstasy geen scene. Als je dat ontkent, dan ben je gewoon heel naïef. Alleen de vraag is steeds: van, ja, hoe gevaarlijk is dat nou? Alcohol is echt een grotere sloper dan dat. Ecstasy uh, wordt nog steeds overgeschreven na grote evenementen. Heel erg jammer. Je moet je de vraag stellen: hè, zonder de ogen te sluiten voor de gevaren en incidenten. Maar kijk eens hoeveel mensen er gewoon na een weekend... waarin ze misschien wat gebruiken, gewoon weer doorgaan met hun leven. Of een boek schrijven. Ja, of een boek schrijven. Ja, natuurlijk. Je probeert alles uit. Ook in de, anders kun je deze scene niet goed beschrijven. En, uh, maar ja, uh, ook dat gaat goed dus. Ja, lekker, hè? Zo. Prachtig, je hoorde rule-pauw met Mark van Bergen over nederland Dansland. Het wordt een van de wonderbaarlijkste inhaalraces in de sport genoemd: de inhaalrace in de Amerika's Cup. De meest prestigieuze zelfwedstrijd ter wereld. Team Amerika stond met 8-1 achter tegen Nieuw-Zeeland, maar won met 8-9. En bij Team Amerika werkt de Nederlander Simeon Tienpont. Zie je een slag in de rondte? Meneer Tienpont, goedemorgen. Goedemorgen. Is het inmiddels doorgedrongen wat u samen met het team voor prestatie heeft geleverd? Ja, ja een beetje. Een beetje bij beetje. Het was een, uh, ja, een, een, een enorm gevecht. En uh, ja, na 2,5 jaar uh, voorbereiding en om uh, het dan ook ja, drie weken lang zo'n gevecht te leven. Ja, fantastisch. En hoe kan het dat jullie vanuit zo'n achterstand terugkomen... en uiteindelijk die Amerika's Cup winnen? Ja, de, de race was uh, ja, ongelooflijk close. En beide boten waren heel erg aan elkaar gewaagd. Er zit ongelooflijk veel techniek in deze boten. En, uh, ja, en, en, en, en de, de, de, de Nieuw-Zeelanders, de Kiri's, domineerden ons. Uh -huh. Heel sterk team. Uh, zeker toen we aan de cup begonnen. en we wisten dat we het uh, tegen het wereldsterkste team moesten opnemen... En, maar we hebben ons kunnen hervatten met een uh, op, in alle details. Uh, ons designteam was dag en nacht bezig geweest. We hebben geen enkel rustmoment gepakt in het hele evenement, maar continu blijven zoeken naar meer snelheid in de boot. Ja. En uh, uiteindelijk hebben we, ja, wisten we het aan het einde toch te domineren. Ja. ja, is dat dan de wet van de remmende voorsprong die de Kiwi's Party heeft gespeeld? Want uh, jullie zijn kennelijk niet uh, gaan liggen bij een nederlaag. Jullie zijn blijven vechten. Ja, een en, en ontzettend bijzonder gevoel. Uh, een uh, Amerikaanse clubteam bestaat bijna 200 man. En, uh, ja, en, en, en we, hebben, ja, we zijn er nooit bij de pakken uh, Ja We moesten winnen en, uh, en we hadden dat vertrouwen ook. En, en zelfs toen we 8-1 acht, achter stonden, ja, op dat moment uh, is dat een natuurlijk een enorme slag ja. voor het hele team. en uh, Iedereen is daar drie jaar lang mee bezig. ...aan voorbereiding, maar we, ja, dan kijk je elkaar in de ogen en dan denk je van joh, ja, het is... Uh, Ongelooflijk. Ja, we, we kunnen het, we het nog steeds doen, ja, we kunnen het nog steeds doen. En uh, laten we er in ieder geval dag bij dag bij pakken en zorgen dat we kunnen overleven en er vooral heel veel van genieten. En uh, ja, als je nu naar terugkijkt, dan denk je van ja, het was ook, het is een heel speciaal gevoel... ...om dan dat een team zo voor elkaar klaarstaat en eigenlijk ook zoveel respect naar elkaar uitstraalt en... Uh, ja, geen wijzende vingers en dat er dan zo'n enorme positieve energie... tussen mensen ontstaat, dat je dan het uiteindelijk weet om te turnen... en dan met zo'n enorme psychologische dominantie eigenlijk... Ja, over, over die Nieuw-Zeelanders heen weet te gaan. En het ja, on, onvoorstelbaar gevoel, ja. een onvoorstelbaar teamgevoel. Kan ja. ik me voorstellen. En is al bekend wanneer de volgende race wordt gehouden of, of jij daarbij bent? Ja, dat is natuurlijk spannend. Het was mijn tweede uh, Amerikas club en ook mijn tweede overwinning. En ja, een hele, een hele speciale, uh, ja, tweede keer met het Amerikaanse team. En uh, ja, nu komt er een nieuwe uitdaging. Uh, een, uh, een jachtclub in de wereld kan, kan ons nu weer uit gaan dagen. En, uh, en het wordt voor mij, ja, ik ben uh, nu zoals elke andere sporter, uh, de transfermarkt is open. En uh, ja, als ik weer bij het Amerikaanse team gevraagd zou kunnen worden, ja, dan weet ik zeker dat ik in ieder geval bij werkers moet okay. gevaren. Ja, maar je biedt je ook een, bij, een bij, beetje aan bij, de aan bij de deze. Sorry, sorry? Je biedt je ook een beetje aan bij deze. <laughs> nou, ja, het is natuurlijk een spannende tijd. Hè. Je, bent, je hebt drie jaar bij een team gezeten en uh, ja, bij de laatste wedstrijd ja, dan is je contract over en dan verandert uh, het, het leven. We uh, gaan ruizen weer terug naar Nederland. En uh, ja, en dan is het u afwachten en kijken okay. wat voor teams er weer ontstaan. En uh, ja, en, en uh, wat er nu gaat gebeuren en wat, wat voor soort boten, uh, et cetera. Ja, nou ik wens je veel succes. En er uh, komt vast een, ja. uh, een prachtig team langs. Simeon 10 Pond, dankjewel. Ah, het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Voor naar het voetbal. Heerenveen heeft zich geplaatst voor de derde ronde van het KNVB-Bekertoernooi. De Friese versloegen FC Twente in eigen huis met 3-0. Hoewel Heerenveen en Twente elkaar in de eredivisie niet veel ontlopen... was het gisteravond geen spannend duel. Een vroege rode kaart voor Twente-verdediger Roberto Rosales... maakt het een makkelijker wij voor Heerenveen. Dat beaamt ook de maker van twee goals, Alfred finn Bogasson. De was... Uh... Het was een beetje ja, wennen aan 11 uh, tegen 10 te spelen, maar, maar ik, ik vond dat we controle over de wedstrijd hebben bijna 19 minuten en dat is, uh, dat is goed voor ons. Ja, is dat het breekpunt in de wedstrijd? Want iedereen zegt na nou, afloop natuurlijk ja, toen het 10 tegen 11 werd, toen was het eigenlijk gebeurd, het twee gele kaarten voor Rosales. Ja, het is natuurlijk een belangrijk moment in de wedstrijd. Uh, het is altijd makkelijker om te voetballen 11 tegen 10 dan 11 tegen 11 ja, ik vond, vond dat we, we hebben daar heel goed uitgespeeld. We waren veel veel met de bal en uh, vonden die vrije man op de middenveld. En uh, ja, 2-0, 3-0, dan is de wedstrijd beslist. Tja, en voor FC Twente betekent het verlies dat de ploeg net als vorig jaar al vroeg in het seizoen alleen nog maar de competitie heeft om voor te spelen. Kan je je er wel lekker op concentreren. Ook Feyenoord bereikte de derde ronde van de beker. Eerste divisionist FC Dordrecht was niet in staat om te stunten tegen de grotere streekgenoot. Feyenoord won met 3-0. Maar Dordrecht werd niet zomaar verslagen, volgens Jean-Paul Boetjes. We begonnen inderdaad heel moeizaam. Uh, Dordrecht die het uh, goed vastzet en uh, wij die uh, willen blijven voetballen. Terwijl we misschien wel, omdat we 1-op-spelen, eerder hadden moeten zoeken. Maar uh, ja, dat gebeurde te weinig. En uh, uiteindelijk, ja, we gaan met 3-0 weg. Dat is denk ik wel overtuigend, maar dat viel me mee. Maar met name in de tweede helft uh, denk ik dat we de wedstrijd gewoon uh, in eigen handen hebben. En dat je het gewoon uh, goed uitspeelt en meerdere kansen creëert. En gewoon uh, eigenlijk meer dan 3-0 uh, eruit kan slepen. Er is ook geloot voor de volgende ronde eind oktober. Opvallendste wedstrijden zijn tussen Ajax en de amateurs van ASWH en Feyenoord tegen Hoek. PSV krijgt het lastiger tegen rode JC. Opmerkelijk is ook de Twentse Derby tussen Excelsior 31 uit Rijzen en Heracles Almelo. Dan naar het Nederlands dameselftal. Daar is de WK-kwalificatie 2015 in Canada begonnen. Ze begonnen de. Kwalificatie met een zegen van 4-0 op Albanië. Manon Melis bevestigde met drie treffers haar status als topscorer alle tijden. Ondanks de klinkende cijfers was het volgens Melis geen eenvoudige wedstrijd. Ja, het was toch wel lastig. Het was uh, niet zo'n goed veld en uh, ze zakte heel ver in. En uh, de scheids was ook vrij, uh, vrij slecht eigenlijk. Ze liet veel doorgaan en zo. Uh, de Albanese meiden die, uh, die waren veel aan het duwen en trekken en zo. En uh, ja, de scheids lette niet zo goed op. Nou, tot zover de sport. Na half zeven, um, Joost Vullings. Goedemorgen. Ben jij wakker, Joost? Ik hoorde jou ook in het oog. Ja, oh. nou, ik ben wakker. Je hoort me. En je hebt koffie gezet. Dus schat, dank je wel. Ook al is het dan oploskoffie. Dat geeft helemaal niks. Het is heerlijk. Tot zo dadelijk. We gaan nu eerst...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 Een uitslaande brand heeft in Brummen in Gelderland een meubelzaak, een woning en een dierenkliniek verwoest. Tien huizen in de buurt werden ontruimd en de meeste bewoners in Brummen konden na de brand terug naar huis. Dan nog het weer, eerst nog wat nevel of een mistbank, verder flinke periode met zon. Ook stapelwolken blijft droog, het wordt 16 tot 18 graden. En ook in Den Haag zit Sean Bakker voor de verkeersinformatie Zon, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Is er al wat te zien? Uh, nou eigenlijk niet, want het is wat mistig. Oh. Vooral, in de, vooral in de provincies Drenthe en Limburg, daar komen nog wat, wat misbanken voor. Er staan een files op de A6 door werkzaamheden vanuit Lelystad naar Muiden bij Almere Haven 3 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. bij Spijkenissen 2 kilometer. Goed, dan spreek je zo dadelijk weer. John, dankjewel. En Jeroen Dijsselbloem, hij leidt de onderhandelingen over de begroting en Westland. Wil geen windmolens, maar krijgt ze toch.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 Morgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We zenden vanochtend uit vanuit onze studio in Den Haag. Bij mij ook Joost Vullings. Joost, um, jij hebt al eventjes de kranten doorgebladerd. Want we kunnen toch constateren um, dat de algemene beschouwingen... nog niets hebben opgeleverd aan concrete voorstellen. Ja. En dat minister Dijsselbloem nu uh, het pleit moet gaan uh, beslechten... Wat, wat schrijven de kranten daarover? Nou, is eigenlijk wel mooi. Als je alleen dus alle krantenkoppen leest, dan heb je een hele goede samenvatting en analyse van het debat. Nou, laat ik beginnen met, met trouw. Rutte zoekt steun van de oppositie, maar die blijft uit. En dan een heel klein uitgelicht quoteje van GroenLinks fractievoorzitter Van Ooyek: Rutte probeert het onverzoenlijke te verzoenen. Nou, daar was hij mee bezig de afgelopen dagen. En dan op de binnenpagina nog: Allemans vriend Rutte, behendig en Beheerst. Dat ging vooral over zijn debatstijl. En nog een, nog een artikel daar onderaan. De premier zit klem en doet nauwelijks toezeggingen. Nee. Gaan we naar De Telegraaf. Uh, Rutte schuift alles door. Ja, want we hadden natuurlijk misschien wel stiekem gehoopt... dat er een soort deal zou zijn. Dat is er niet, dus we moeten weer verder gaan praten. Dus ja, hij schuift het inderdaad door. En, en, en een terechte kop op de, op de drie. Um, klem tussen Polder en Oppositie. Met de polder wordt dan natuurlijk het uh, sociaal akkoord uh, bedoeld. Tot zover de Telegraaf. Gaan we naar... Uh, uh, even kijken welke krant heb ik hier voor me liggen. Oh, dat is het privé gedeelte van de Telegraaf. <lacht> dat, maar uh, Dat doen we straks wel even. Oh, dat gaat over René Vroger, zie ik. Maar goed. Uh, dealkabinet uh, oppositie ver weg. Dat is van de, van de Volkskrant. En ze hebben op de binnenpagina wel een, een, een mooie kop. Vonkelende Rutte achter een panzer van welwillendheid. Oei, oei, oei. oei, oei dat goed. zijn de betere omschrijvingen. Ja, ja. maar dat ja. panzer is er nog wel. Dus dat ja, <laughs> en, en, en dat panzer, hè? Dat gaat, gaat dat nou af? als Want ik maak eigenlijk op dat nu de onderhandelingen uit de schijnwerpers gaan naar ja, uh, de da, kamertjes ja, ja. op het ministerie van Financiën. En moet dat dan zorgen voor wat rust ook in die gesprekken? Ja, we hebben natuurlijk nu twee dagen een poging tot onderhandelen in het openbaar gezien. En dat werkt nooit zo goed, dat hè? Dat werkt nooit zo goed. En dat is ook wel, uh, wel gebleken. Het AD heb je daar nou nog tijd voor? Ja, lekker. Kom nou, die, hebben, die, die openen niet met de algemene beschouwingen. Dat vind ik uh, op zich, ja, dat is een goede keuze. Gewoon laten we maar eens van en het gaat over ouderen die de deur platlopen bij de notaris. Maar dat laten we even rusten. Uh, de binnenpagina Allemans vriend Mark Rutte frustreert. Want hoe knap okay. iedereen het ook vond wat hij deed... waren de oppositie-fractievoorzitters, uh, met name Pechtold en Buma... toch wel... Uh, gefrustreerd gisteren. Nou, dan moet Dijsselbloem dus die frustratie wegnemen. Um, laten we even gaan kijken, want hij was al minister van Financiën. Mr. Euro, Jeroen Dijsselbloem. Dan moet hij ook nog een deal met de oppositie zien te sluiten. Je hoorde daar Joost al eventjes over. Die opdracht kreeg hij je duidelijk mee, gisteravond premier Rutte. Dat betekent veel bellen, praten, onderhandelen achter de schermen. Nou, Dat is eigenlijk voor Dijsselbloem zijn gewoon werk. Nee, dit is allemaal in de line of duty. Dus dit hoort bij het werk van de minister van Financiën. Maar hoe gaat het eruit zien? Dat weet ik ook nog niet precies. Ik ga morgen de fractievoorzitters bellen. Om te kijken of ze tijd en zin hebben om volgende week met mij te gaan overleggen. Uh, wat mij betreft doen we dat gezamenlijk en niet allemaal apart. Um, en dan ga ik horen wie daar voor open zou staan. En dan komen ze allemaal en dan stappen ze één voor één op als het te, te, onge te ongemakkelijk wordt? Ik heb echt geen idee. Wat mij betreft, we kunnen ook met z'n allen de finish halen. Maar dat is waarschijnlijk niet kansrijk. Want er zijn ook heel veel verschillen tussen de tegenbegrotingen. Dus dat is ook een deel van de uitdaging. Um, maar we zullen eens even... Eerst maar eens een start maken. Gaat u alleen de partijen uitnodigen die een tegenbegroting hebben ingediend? Nee, ik heb ook andere partijen gehoord die uh, aangaven dat zij ook uh, mee zouden willen praten. Dus ik bel ze gewoon even allemaal morgen om te horen hoe ver de bereidheid uh, er is. Je wordt de tijdstuk steeds groter. Gaat u dat redden? Um, ik voel geen tijdsdruk. Ja, normaal gesproken uh, dient een kabinet een begroting voor het komend jaar... en op de derde dinsdag van september. Dat, Dat is ook gebeurd. Op de derde dinsdag van oktober. Nee, er ligt een begroting. Uh, en er liggen ook tegenbegroting. Uh, en je kunt het op verschillende manieren doen. Je kunt gewoon een debat ingaan en amendementen indienen... maar je kunt er ook van tevoren met elkaar over praten. In de huidige omstandigheden lijkt me het laatst uh, verstandiger. U kunt toch al lang inschatten wat die partijen allemaal willen... en dan kunt u toch gewoon zo op papier zetten?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 Uh, dus je kunt het uh, met elkaar eens zijn in zo'n debat dat het kabinet in beweging komt. Maar welke kant de beweging opgaat, uh, daar zijn de verschillen nog uh, vrij groot tussen het, de partijen. En het, en het, Wat het vindt doorgaan. u ervan dat u dit klusje van uh, Rutte moet opknappen? Ik denk dat het uh, hoort bij de minister van Financiën dat je zorgt dat er ook overeenstemming komt. En zo breed mogelijk draagvlak voor de begroting. Dus uh, volgens mij is het allemaal... Het allemaal in de taakomschrijving. Hoort allemaal bij de taakomschrijving van de minister van Financiën. Ja, ja, nou, euh, interessant dit, om dit zo te horen, euh, Jeroen euh, Joost bedoel ik. Of de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, Joost. Want um, is dit de, de man die dit, die dit kan? Um, die dus een, misschien wel een beetje boven de partijen staat? Ja, en, en, en het is vaak heel veel techniek. Dus dan is het handig om het aan de boekhouder van het kabinet over te laten. Met ook een ambtelijke staf die natuurlijk allerlei effecten ook weer kan doorrekenen. Van, want dan gaat het om schuiven van posten? Of? Ja, schuiven van posten binnen de begroting... Uh, uh, het is gewoon weer anders. Maar dat 6 miljard pakket vooral. Hè? Dus uh, ja, daar moet naar gekeken worden. Maar goed, als je iets gaat veranderen, krijg je ook weer andere effecten. Ja, Dat moet dan ook weer naar gekeken worden. Want uh, straks doe je weer dingen waar je weer spijt van krijgt. Uh, maar het wordt een ongelooflijk moeilijke puzzel. Uh, ik, ik zie het even niet. Uh, er zal echt wel een moment komen ergens in het najaar dat men eruit komt. Misschien zelfs per onderdeel van de begroting. Dus niet dat er een deal wordt bereikt met één of meerdere partijen over het geheel van de begroting. Die zou ook nog in delen kunnen. Opknippen. Als je één iemand hebt die het belastingplan steunt... en één iemand weer die een ander gedeelte steunt... Ja. dan kan je er ook komen. Maar dan moet je steeds dat, dat bedrag van 6 miljard in je achterhoofd houden. Want ja. ik, ik begreep dat daar niet aan getornd komt nee, worden. Nee, daar gaan ze niet aan tornen. Ja, dat is natuurlijk wat, waar we het de afgelopen dagen in de uitzending ook al over gehad hebben. Dat is het bedrag waarvan Rutte in het debat zei... dat is wat we zelf willen. We willen zelf begrotingsdiscipline. Eh... Uh, maar uiteindelijk zegt hij ook, van: ik vrees dat als we die 6 miljard... daar iets van af gaan halen, nou naar 5 en 4 miljard gaan... dat we gewoon een boete krijgen. En dat is zonde van het geld. Ik denk ook dat er internationaal aanzien natuurlijk achter zit. Mm. Wij nemen al die andere landen altijd te maat over begrotingsdiscipline. En dan zouden uitgerekend wij een, een, een boete riskeren. Uh, dus dat is al in beton gebeiteld. Om even te zeggen, nou, om de, de, de uitgangssituatie van de gesprekken... is echt extra gezellig te maken. Ja, he? klinkt goed, Joost. Dank je wel. Je blijft bij me hè, vanochtend hier in... Den Haag. Dank je wel, fijn. De gemeenteraad van Westland dan heeft zich lelijk in de voet geschoten. De provincie vroeg de gemeente om plekken aan te wijzen waar windmolens moeten komen. Maar de gemeenteraad wil helemaal geen windmolens en wees geen plek aan. Nou, gisteren liet de provincie weten dat het wel gaat gebeuren. Ze wijzen nu zelf vier plekken aan. Zonder dus dat de raad er nu iets over te zeggen heeft. De raad lijkt er niet van onder de indruk, zegt John Witkamp van LPF Westland. Je staat hier op de grens dus van Westland en uh, midden delfland langs de A20. Nou, aan deze kant zit al behoorlijk wat uh, bebouwing, dat is de kant van Westland. Uh, en aan de andere kant is het nu nog zeg maar, uh, leeg. Maar aan de andere zijde van de snelweg van de A20, aan de kant van Marsluis, ...gaan ze een hele nieuwbouwwijk neerzetten. Uh, daar is de grond al bestemd. Die huizen die, die zijn al volop gepland. Het uh, ja, is natuurlijk een rare zaak dat de provincie dan daar pal tegenover aantal mega grote windmolens wil zetten. Ja, maar als ik een beetje onaardig ben, meneer Witkamp, dan loopt hier al een snelweg, er zit hier industrieterrein, dan kunnen die lelijke dingen er ook nog wel bij. Ja, dat klopt. Alleen, eh, het geluid van een snelweg kan je met een geluidscherm nog wel tegen gaan. Het geluid van een windmolen van 120 meter lengte, die ga je niet tegenhouden. En dat gaat ook dag en nacht door. Terwijl bijvoorbeeld de snelweg in de nacht weinig geluid eh, hinder oplevert. Maar nou goed, bent u nu van de regen in de drup gekomen? Want de provincie heeft gezegd, ja, ze moeten er toch komen. Nu nemen wij de regie in handen en gaan wij bepalen waar die windmolens komen en ze komen er hoe dan ook. Ja, nou dat gaat dus niet lukken. Oh? De heer Govert-Veldhuizen is wat al te ambitieus om het zomaar eens te zeggen. Hij heeft ook zijn huiswerk niet goed gedaan. Want hij zou kunnen weten dat de Raad van State in, in, Raad van State in vergelijkbare gevallen al een aantal keren gehakt gemaakt heeft van dit soort inpassingsplannen. Ook de heer Veldhuizen zal als gedeputeerde gewoon rekening moeten houden met de wet en regelgeving als het gaat over het plaatsen van dit soort grootschalige windenergie en daar zitten ook normale beroepen en bezwaartermijnen op. Nou, en als je dan bedenkt dat je tegenover een woonwijk komt te liggen... dan kan je je voorstellen dat de Raad van State dat natuurlijk lachend verscheurt. Dus ik snap de ambitie van de heer Veldhuizen niet. Als je kijkt naar de provincie Noord-Holland, die is veel realistischer. Die zegt, wij willen geen grootschalige windenergie op land. Ja, dan snap ik niet waarom Zuid-Holland daar zo halstarrig aan vasthoudt. Terwijl ze heel veel mogelijkheden hebben in de haven, op de Maasvlakte... om zonder overlast eventueel windenergie toe te Pas. Wat heeft u eigenlijk tegen windenergie? Want je kunt ook redeneren, het Westland daar wordt heel veel energie verbruikt met al die kassen. Je mag ja. ook wel een steentje in die duurzaamheid bijdragen. Nou, ik zal u vertellen dat Westland een van de duurzaamste gemeentes van Nederland is, omdat oh. wij, met, wij hebben in het Westland 800 megawatt aan WKK installaties staan. En wij zijn dus eigenlijk na NUON, ESSENT en Eneco de vierde stroomproducent van Nederland. En wat zijn WKK installaties? Dat zijn warmte-krachtkoppeling installaties. Dus zowel warmte als elektriciteit wordt afgenomen. Slaan twee vliegen in één, in één klap, als het ware. Dus op een hele efficiënte manier wordt energie opgewekt. Zowel voor de kassen en wat er overblijft aan elektriciteit, wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Dus we hebben al 800 megawatt hier in Westland, die gewoon geproduceerd wordt. Dus ook op dat vlak draagt Westland echt wel zijn steentje bij. Maar wind, windenergie is eigenlijk de meest inefficiënte manier van energieopwekking, omdat windmolens zonder subsidie niet rendabel te maken zijn. De brief van de gedeputeerde lijkt heel stellig. Ja. Hij gaat ze gewoon plaatsen, die molens. Maar als ik naar u luister, u klinkt niet minder stellig. Nou joh, en ik begrijp ook wel de manier waarop de heer ze communiceert. Want ja, goed, de overheid heeft altijd de neiging om iets als een feit uh, uh, neer te zetten. Uh, alleen als we kijken naar de wet en regelgeving in Nederland... dan is die gewoon helder. En ja, goed, ik ben niet geïntimideerd door een brief van een gedeputeerde. Want ik zei net al, die moet ook gewoon zelf zijn huiswerk goed doen... om te weten wat er wel en niet kan. Kijk hoe het is op de weg vanochtend. John Bakker, vertel. Ja, nog altijd wat mist in de provincies Drenthe en Limburg. Komen nog steeds mistbanken voor... Er staan er twee files op de A6 door werkzaamheden vanuit Lelystad naar Muiden. Bij Almere stad West 6 kilometer. De rechter ook, is daar dicht. En de gebruikelijke file op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort Bij Spijkenissen 2 kilometer. Wat verwacht je vanochtend? Meestal is het wel rustig op vrijdag. Maar ja. met die mist dan zou het wat dicht kunnen gaan staan? Wat ja, mist is toch wel een beetje aan het oplossen denk ik. Ik denk niet dat we daar nou echt heel veel uh, last van uh, zullen krijgen tijdens de spits. Uh, normaal gesproken zo'n 30 kilometer. Nou, ik zou eigenlijk niet weten waarom dat het vandaag meer zou worden. Oké, okay, nou, dankjewel, John. Dan spreek je zo dadelijk. En dan ga ik ook praten met uh, Monique Samaye, die uh, is in het Turkse Marmaris op vakantie. I'm a love who oh, wishing well to kiss and tell her oh, wishing well. Het derby met Wishing Well, hoorde u. Het is twaalf minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Ik neem u mee vanuit Den Haag richting het noorden naar Katwijk. Daar is Mijno Remmers. En die is, u hoort dat op de achtergrond? Op het strand? Jazeker, in Katwijk. waar in je, een hele duinenrij is weggehaald, zeg. Kijkt zo het dorp in vanuit de, vanuit de zee. En... Uh... Alle strandtenten worden zo'n beetje al ontakeld. Het maakt een desolate indruk hoor, vind ik meneer Schaap. Ja, dat klopt. Ja, ja. We moeten een maandje eerder van het strand af. Normaal 1 november, nu 1 oktober. En, ja, en volgend jaar komen we dan wel een maand later terug. Maar we zijn geval blij dat we 1 april weer de strand op mogen. volgend jaar. Ja, maar dan een stuk verder de zee in, hè? Ja, 120 meter. We verschuiven allemaal op. Er wordt een dijk, een duin en een parkeergarage aangelegd. En we schuiven een heel stuk naar de zee op. Meneer Schaap heeft strandtent HET strand... Goede naam, hè? Mooi gevonden, hè? Ja. <laughs> en uh, daar staat nog wel een stuk van overeind. En er staan nog wat omkleedhuisjes. Hier liggen, liggen nog wat parasols. Die zijn denk ik kapot. En verder, uh, ja, het is, uh, het is voorbij, hè, hier. Het is al af. En wel jammer dat u de herfst moet missen. Het wordt een mooi weekend. Ja, dat is heel jammer. Maar ja, goed, wij kunnen er niks aan doen. Wij moeten gewoon weg zijn. Eén over moet het stand leeg zijn. En gaan ze beginnen te bouwen. En uh, ja, we hebben geen keus. Dus het is gewoon uh, ja, afbreken en wegwezen. Maar het wordt gecompenseerd, heb ik gehoord. Het wordt gecompenseerd, hopen wij. Je dus, uh, zullen... hebt een lange vakantie. Uh, ja, maar we hebben ook nog een klein beetje onderhoud. Het is niet alleen maar vakantie. Nee. U maar eens binnenkijken. Oh, u hebt al een eind opgeruimd. Ja, en waarom allemaal? Wel, uh, het heeft alles te maken met de stijging van de zeespiegel, het klimaat. Maar zeker ook met het feit dat de oorspronkelijke zeedijk van Katwijk dwars door Katwijk loopt. En dus zo'n 3000 huizen. Oh jee. Oei. Ja, het wordt dan wel uit elkaar gehaald, maar het moet nog wel bewaakt worden. Zo, gouden de code intoetsen. Ja, komt allemaal goed. Er staan nog wat flessen wijn, zie ik, dus het kan toch nog een leuke ochtend worden. Viognier 2012. Kurk is er al uit. Ja, ik was het aan het vertellen terwijl meneer Schaap even het alarm van de strandtent haalt. Uh, een zeedijk komt er, een nieuwe, hier op het strand. Het strand wordt opgespoten, de strandlijn komt een stuk verderop te liggen. Ja, het is eigenlijk de link voor de bewoners hier, hè? Uh, ja, een aantal huizen staan uh, raad, 3000. buiten gaat. Drie duizend? huizen, ja. En drie uh, bewoners, volgens mij geen huizen, maar nee. bewoners. Ja. En dat gaan ze aanpakken, en het is een zwakke schakel. Ja. Dus en, uh, dat moet uh, ja, volgens jaar opgelost zijn. En dan wonen we allemaal weer binnen dijks. En wij niet hoor, wij staan ervoor. Dus als standingsverstand staan wij gewoon voor buitendijks, altijd. Dus, uh, er, is er komt niets. ook nog een hele parkeergarage hier. Ja, er komt een parkeergarage van 600 auto's. Dus we gaan er uh, op dat gebied vooruit. Ja. En uh, ja, maar het is een gigantisch werk dus, als ik het zo bekijk. Het is een gigantische klus, ja. Het gaat, uh, gaat zeven, zeker het anderhalf jaar duren voordat het helemaal klaar is. En dat zal nog wel, uh, ja, nog heel wat, wat verandering komen. En zo gauw u zeg maar de heel hebt gelicht, gaan ze beginnen? Uh, het schijnt dat ze 1 oktober gaan uh, opspuiten en gaan starten. Dus uh, we zullen het zien. ja. Bent u er nou blij mee of heeft u ook zoiets van... nou, ik moet nog maar zien of Katwijk wel zo'n mooi strand terugkrijgt... zoals het altijd was? Ja, het strand, daar maak ik me niet zo druk over. Dat zal waarschijnlijk wel zo mooi zijn. Alleen dus de, de combinatie met de huizen, de boulevard en het strand... wat in Katwijk uniek was, dat raken we wel kwijt. Dus ik ben er niet op echt komt een dijk tussen te liggen, hè? Er komt een dijk van 120 meter tussen te liggen, 150 meter. Dus ja. dat is... Zeg, ik zie de witte wijn nog openstaan, dus het kan, het kan nog gezellig worden, hè? Uh, met, uh, ja, het aan het einde van het afbreken is dat een gezellig klein biertje. <laughs> het is een beetje vroeg voor nog, hè? Dat wel. Maar ja, ja. Ach, ook een soort algemene beschouwing... maar dan zo een beetje zittend op het strand. Ook oh. altijd wel leuk. Ja. Nou, ga jij maar lekker beschouwen dan, uh, Maïno Remmers... Ja, <laughs> aan het strand jawel. in Katwijk. Later vanochtend hoort hij hem nog. Ja, en dan de problemen met OAT. Um, het is acht minuten voor zeven door het faillissement van de tour operator is het voor heel wat reizigers helemaal niet duidelijk... of ze hun vakantie nog kunnen vervolgen. En hoe ze überhaupt weer thuiskomen. De curaten van OAT en de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de ANVR, zeggen allemaal dat vakantiegangers zich geen zorgen hoeven te maken. Nou, dat valt in de praktijk vies tegen. Gisteravond spraken we erover met Monique Samaye, die in de Turkse Marmaris is. En eerder ook in de ochtend met een andere gast in Turkije. Vertelde ook over problemen daar. Mevrouw Samaye, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. In onze avonduitzending zei u dat het uh, hotel wilde... dat u het verblijf contant zou moeten betalen zelf of anders vertrekken. Hoe heeft u geslapen? Ja. Nou, ik heb gelukkig toch nog uh, in mijn bed mogen slapen. Maar uh, er is gisteravond uh, nog wel wat een of ander uh, gebeurd. Er uh, werd bij verzocht om toch te vertrekken. Ondanks dat ze in eerst de instantie hadden gezegd... Van, nou, u mag komen slapen. Uh -huh. Op één nacht en dan kijken we morgen verder... Nou, en want uh, tot onze verbazing zit er in een lobby, komt er een dame naar me toe gelopen en die vraagt van bent u een oat -gast? Ja, nou dan uh, willen wij hebben dat u vertrekt. Oh. Ik zeg nou, ik vertrek niet. En toen liet ze me een briefje zien waar de bedragen op stonden die betaald moesten worden. En uh, toen zei ik nou, ik betaal niks. OAT zou alles betaald moeten hebben. Ik ga hier niet weg, ik ga pas 1 oktober. Dus, was we gisteravond weer even hommelig. Ja, dat, uh, en hoe heeft u dat opgelost uiteindelijk? Nou, wij uh, zijn op een gegeven moment. Uh, uh, kwam een Turks gezin die ons, zeg maar. Uh, eerder op die dag uh, geholpen heeft om met de directie te praten van het hotel. Uh -huh. En uiteindelijk. Uh, die mensen kwamen binnen en die heeft, uh, hebben van mij weer het woord gevoerd. En die zitten ook in hetzelfde schuitje En die uh, zijn behoorlijk tekeer gegaan. En toen zei op een moment de Turkse man tegen mij van nou, luister, maak je niet druk. Je mag vannacht hier slapen. Maar ik wijs je er wel op, neem je belangrijke spullen in je kast mee als je het hotel verlaat. Nou, dat ja. hebben wij dus ook gedaan. Want ja, stel dat we niet naar binnen kunnen, want die die kunnen we niet blokkeren en dan kunnen wij niet meer in onze kamer. Want heeft u het idee dus, dat, uh, dat, dat, dat de directie van het hotel het, het hart gaat spelen op deze manier? Ja, waarschijnlijk wel, want hun hebben nog steeds geen uh, goed gevoel over het feit uh, dat uh, het geld uh, gestort gaat worden door de FR. Door die stichting Garantiefonds Reisgelden, hè? Uiteraard, ja. En uh, dan hadden we gisteravond met mensen gesproken uit het centrum, want die hebben dus natuurlijk uh, ook mensen in hun hotel zitten. Nou, blijkt er dus uh, uh, dat de regering tegen de hotels heeft gezet... Uh, uh, dat ze dat hotel de opdracht gegeven hebben om alle eigenaren, uh, de overreizigers, reizigers zelf moeten betalen, omdat hij hey, uit een rekening ook hadden staan van 50.000 euro aan te vrijen. Ja, ja. Nou. nou heb ik daar wel iets van genomen, maar goed, het is nou ook een verhaal wat ik van een andere hoor. Ja, nou, dat is heel vervelend uh, voor u om daar zo in deze situatie in Turkije te zitten zonder dat u weet waar u aan toe bent. Wij gaan nog uh, proberen weer contact te krijgen, uiteraard, met de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Want uh, ja, de communicatie gaat ook niet al te lekker. Uh, mogen we u weer in de loop van de dag bellen, mevrouw Samaye? U mag mij bellen. Fijn. Uiteraard. Veel sterkte. In Marmaris. Ja, dankjewel. We hopen vanavond nog steeds een letter hebben. Dat hoop ik ook voor u. Ja, ik... Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Ja, jongens je nou even in. Monique Zomaanje, dank u wel. <laughs> We gaan naar um, René van Braken, want die is in heel veel zomer die gaat met mij uh, ja, eventjes kijken naar de kranten. Vannacht, ja, gelukkig wel. Ja. Ja. De hey, kranten. Vertel. Rutte, die schuift alles door, zo vat de Telegraaf de algemene beschouwingen tot nu toe samen. De krant herinnert eraan dat Rutte vanuit de oppositie nog wel eens een kabinet naar huis wilde sturen, omdat het beslissingen doorschoof, maar gisteren hakte hij zelf geen enkele knoop door, aldus dus de Telegraaf. deal, kabinet oppositie ver weg, dat concludeert ook de Volkskrant. Het lukt het kabinet niet om brug te slaan en de oppositie is ook verdeeld. De constructieve vijf, zoals ze zichzelf noemen, zitten niet op één lijn. Zo is GroenLinks bereid om de bezuinigingen op de kindregelingen te steunen in ruil voor geld voor de kinderopvang. Dat wekt de vrevel van de christelijke partijen. Ja, en ook de Rauw metro: die hebben het uitblijven van steun voor het kabinet op de voorpagina staan. De AD gooit het over een heel andere boeg, dat zien wij vanochtend op de voorpagina. Ouderen lopen de duur van de notaris plat, dat is de kop van de krant. Ze proberen massaal aan de eigen bijdrage in de AWBZ te ontkomen. Dit doen ze door in hun testament op te laten nemen... dat kinderen het recht hebben hun kindsdeel op te nemen... als de langslevende ouder in een verzorgingstehuis zou belanden. Zo proberen ze onder een eigen bijdrage uit te komen... die kan oplopen tot 2189 euro. Volgens de juridisch directeur van Netwerk Er zijn er veel jonge senioren van tussen de 60 en 65 die die aanpassing maken. Ja, en uh, René, dank je wel al voor nu. Ik neem vast afscheid van je. Daarnaast ook nog een plaatje van de tweede Koentunnel in Amsterdam. Die is vijf maanden open. En inmiddels zijn er 95 ongelukken gebeurd. Nou, Rijkswaterstaat onder andere is daar druk mee, net als de gemeente Amsterdam. En na zeven uur gaan we uitgebreid in op de uitkomst van de Algemene Beschouwingen. Ja, de uitkomst. Wat is de uitkomst eigenlijk van de Algemene Beschouwing? Joost Vullings, die weet het zo.